De jeugd op eigen wieken. Een seriehoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Paul. Zeg Bert, maar hoe doen we het nou met een huis? Nou, dat is het laatste waar ik me zorgen over maak. Ja, daar praat jij maar gemakkelijk over. Lieve Annie, als ik straks slaag. Hè, als het mm. me werkelijk lukt om dat zaakje te kopen of misschien te pachten. Wat zal het ons dan een zorg zijn waar we voorlopig komen te wonen? Dan huren we desnoods een zolderkamertje op een gracht. Dat bedoel ik ook niet. Nu kun je zien dat ik veel pessimistischer ben ingesteld dan jij. Ik bedoel, waar moeten we naartoe gaan als je zo dadelijk geen succes hebt? Oh, het wordt langzamerhand een onmogelijke toestand... dat we nog steeds boven de zaak van oom Herman wonen. Daar heb ik ook al aan gedacht. Ik geloof dat het het beste zou zijn als we ervoor zorgden... dat we in elk geval voor 1 april verhuizen. Ja, maar mijn beste jongen, waar moeten we dan naartoe? Als ik op de Burgwal geweest ben, ga ik ogenblikkelijk op een huis af. Misschien is er in een buitenwijk nog wel een of ander fletje te huur. Zeg, en iets anders, um, mm -hmm. kunnen we toch niet eens een keer met Gerrit gaan praten? Als ik het goed begrepen heb, dan is er tussen hem en die Marianne niets geworden. Hè? Ja, we kunnen natuurlijk met Gerrit gaan praten. Maar de situatie is nu wel heel anders dan een paar maanden geleden. Vind je? Ja, natuurlijk. ...gesteld dat je dat boekenzaakje kunt kopen. Ja. Dan zitten we automatisch de komende jaren dusdanig in de schuld... ...dat ik erbij moet blijven werken. Nou, dan kan ik toch niet voor Gerardje en Madeleine zorgen. Nou, oh, ik zie het echt niet zo somber in. Wat zie je niet zo somber in? Nou, dat we jaren in de schuld zouden moeten blijven zitten. Het is een gerenommeerde antiquarische boekwinkel. Dat zaakje heeft een belangrijke omzet. De enige moeilijkheid is... ...hoe komen we op dit moment aan voldoende kapitaal? <laughs> nou, we... Waarom lach je nou? Omdat je zo'n heerlijke onzin zit uit te kramen. Om die zaak te kunnen kopen, zullen we hoogstwaarschijnlijk ergens geld moeten lenen. Als ons dat lukt. Nou, dat houdt in dat we dus in het gunstigste geval dik in de schroot komen te zitten. En om die af te lossen, moet ik blijven werken. Daar kan geen spel tussen, Bert. En toch ga ik straks met Gerrit praten. Met Gerrit? Ach, maak je alsjeblieft geen illusie, Bert. Van Gerrit kun je heus niets lenen. Nou, dat ben ik ook helemaal niet van plan. Nou, ik zal maar niet mijn best om je te volgen. Dat lijkt me een onmogelijkheid. Ik zal maar rustig afwachten wat jij over mij beschikt. <laughs> dat lijkt me een zeer gezond standpunt. Zeg, we, we zijn er al. We hebben nog niet eens afgesproken wat we de rest van de dag gaan doen. Ik zou zeggen, blijf jij maar op het kantoor, dan kom ik wel naar je toe. Heb je enig idee hoe laat? Nee, ik heb geen enkel idee. Misschien ben ik met de eigenaar van de zaak al in een kwartier uitgepraat. En misschien duurt het onderhoud wel uren. Zeg, uh, ben je in elk geval even weg? als je definitief iets weet? Ja. Ja, ik bedoel, voel je op een huis afgaat of ja, zo. Ja, ja, ja, beslist. Eh, dit is toch wel een heerlijke stad om in te wonen, hè Annie. Jij vindt het toch ook niet erg om hier weer terug te komen? Hoe nee, echt niet. Al moet ik erbij zeggen dat ik Haarlem nooit zal vergeten. Nee, ik ook niet. Zeg Bert, over vergeten gesproken. Waar is je tas? Vertraaid? Die heb ik in de trein laten liggen. Ik ga gauw terug. Ja, doe dat. Ik ga maar door. Ik ben al erg laat. Ja, tot dadelijk. Ja, tot straat. Ja? Ach, mevrouw Schoonerbeek, er is telefoon voor uw vader, maar hij is al een hele tijd op het andere toestel in gesprek. Wilt u die meneer even te woord staan? Ja, geeft u mij. U spreekt met de secretaresse van meneer De Wit. Ach, mevrouw, misschien kunt u mij helpen. Ja, wij hebben een sollicitatie gekregen van een zekere heer Borne, die momenteel bij u werkzaam is. Zou u mij over deze man enige inlichtingen kunnen geven? Ja, ik, ik weet niet. Het lijkt me het beste dat ik het even met meneer de Wit bespreek. Wacht u nog een ogenblikje, alstublieft. Ja, uitstekend doet u dat. Tot ziens, meneer Schippers. Vader, ik heb iemand aan de telefoon die om inlichtingen vraagt over meneer Borne. Inlichtingen over meneer Borne? Ja, hij zou daar gesolliciteerd hebben. Ah. Ja, zeg maar dat we telefonisch geen inlichtingen kunnen verschaffen. Laat ze dat maar schriftelijk doen. Of. Uh... We kunnen ook een afspraak maken. Goed vader, ik zal het zeggen. Hallo, bent u daar? Ja, hallo. Het spijt ons meneer, maar het lijkt ons niet gewenst... ...om dit soort inlichtingen via de telefoon te verstrekken. U kunt met meneer de Wit een afspraak maken... ...of schriftelijk om inlichtingen vragen. Goed jevrouw, ik zal meneer de Wit wel even schrijven. Uitstekend meneer. Dag voor. Dag meneer. Wie was dat, Annie? Oh, wat dom, vader. Ik vergeet het te vragen. Maar waarom wilde u eigenlijk die man niet even door de telefoon te woord staan? Nou ja, ten eerste zou ik niet weten wat voor inlichting ik moet geven. Ja, en ten tweede gebeurt het wel eens dat iemand zelf belt of laat bellen. Alleen om te kijken wat voor inlichtingen er gegeven worden. Nou, u had detective moeten worden, vader. Ja, ja. Maar in elk geval is de kans groot dat meneer Borne wel gesolliciteerd heeft. En dat doet me bijzonder veel plezier gaan niet. nu we het toch over solliciteren hebben, heeft Bert al resultaat gehad? U bedoelt met die antiquarische boekhandel? Ja. Ja, daar heeft u vanmorgen juist een bespreking over. Zo, dat is interessant. Was die zaak te koop, zei je? Ja, of voorlopig misschien in pacht. Dat was nog niet zeker. Door de telefoon hield de eigenaar een slag om de arm. Ja, ja, ja. Uh, hebben jullie dan wat geld om die zaak eventueel te kopen? Ja, we hebben wel iets gespaard, ja... Natuurlijk lang niet genoeg om die zaak helemaal te kunnen kopen. Zeg, vader, nu we dat toch over hebben... zou u misschien een mogelijkheid weten om geld te lenen? Hoor eens, als het een gezonde zaak is... en de bewijzen daarvoor kunnen op tafel komen... dan is er vast wel een bank te vinden die geïnteresseerd is. Misschien dat onze bank. Nou ja, als het zover is, laat Bertha maar eens komen praten. Fijn, vader. Ja? Is uw dochter bij u, meneer de wit? Ja. Geef het maar door. Telefoon voor jou, Annie. Oh, dat zal Bert zijn. Ja, Bert. Hoe is het gegaan? Je, je spreekt met oom Herman. Ach, oom Herman. Ik, ik ben op zoek naar Bert. Weet jij misschien waar ik hem zou kunnen bereiken? Hij, hij is op het ogenblik niet te bereiken, maar ik spreek hem dadelijk wel. Zal ik vragen of hij u even belt? Ja, graag. Maar dan moet hij wel naar mijn huis bellen. Bent u dan niet in de zaak? Nee, ik ben thuis. Ja, wie, wie staat er dan in de winkel? Niemand. De, de zaak is gesloten. Gesloten? Ja, hoe dat zo? Ja, ik, uh, ik heb me vannacht niet erg prettig gevoeld. En de dokter is zo even geweest. Zo? En? Ik uh, moet absoluut rust houden. Moet u rust houden? Hoe moet het dan met de zaak? Dat weet ik niet. Ik heb vannacht een duidelijke waarschuwing gehad. Van mijn hart, zei de dokter. Ik mag helemaal niets meer doen. Oh, wat erg. Ja, wat nu? Ik zou het niet weten. En daarom zou ik graag met Bert praten. Oh, ik zal zorgen dat hij u zo gauw mogelijk belt. Blijft u maar rustig thuis. Vanavond komen we naar u toe. Is dat goed? Heel erg graag, Annie. Je begrijpt dat ik mij niet zo prettig voel. Uh. Ja, dat begrijp ik. Maar houden zich maar rustig. We komen straks naar u toe. Fijn. Dank je wel. Dag, Annie. Dag, oom. Wat is er aan de hand? Nou, als ik het goed begrepen heb, dan heeft he oom Herman vannacht een lichte hartaanval gehad. Hij moet absoluut de rust houden. Maar wie zorgt er dan voor hem? Niemand. Hij deed alles zelf. Zo, dat is niet zo mooi. Nee, dat is het zeker niet. Waarmee kan ik u... Bert! Jij hier. Zoals je ziet. Wat enig kerel. Dat heb ik jou in geen tijd gezien. Nee, de laatste keer op jouw verjaardag. En dat is alweer bijna een jaar geleden. Tje, als jullie jaar zijn, gaan vader en moeder graag naar jullie toe. En Dan ben ik wel verplicht om thuis te blijven. Natuurlijk, dat begrijpen we best, hoor. Hoe gaat het met jou? Oh, best. Ik heb het in deze zaak heel goed aan mijn zin. Hm? En in de privésector, hoe is het daar? Tje, och, hm. het gaat wel. Ik heb een paar keer geprobeerd de moeder van de zorg voor de kinderen te ontlasten, maar dat is me tot nu toe niet gelukt. En ik twijfel eraan of het me in de naaste toekomst wel zal lukken. Ja. Met die uh, Marianne is het ook niets geworden, hè? Nee. En ik moet je eerlijk zeggen, jammer genoeg niet. Zeg maar, vertel eens, uh, hoe is het met jou? Die boekwinkel in Haarlem heb je eraan gegeven, heb ik gehoord, hè? Nou, eraan gegeven. Er viel voor mij weinig te geven. Mijn oom hield de touwtjes heel stevig in handen. En het ging op het laatst niet meer. Maar ik ben vanmiddag op een zaak afgeweest hier op de Burgwal. En dat ziet er bijzonder leuk uit. Zo? Ja. Financieel is de zaak nog wel niet rond. Maar ik geloof toch wel dat ik een uh, goede kans maak om die boekhandel over te nemen. En het mooiste is. Ik heb dan meteen de beschikking over een royaal woonhuis. Want dat hoort allemaal bij die winkel. Dat is geweldig zeg. Maar uh, het is echt niet mijn bedoeling om daar nu over te spreken. Wat heb je er nog meer op je hart? Kijk. We hebben er laatst over gesproken dat jij uh, een happy voelde, je, je ouders zouden tot last te moeten zijn. En Annie en ik hebben begrepen dat je daarom nogal geforceerd pogingen doet om een huishouder te vinden. Of een vrouw. Of mogelijk een combinatie van die twee. Uh, ja. Ja, dat is wel zo. En nou, geloven Annie en ik inderdaad dat hertrouwen voor jou de beste oplossing is. Maar dan met de juiste vrouw. En die vind je juist niet als je de zaak gaat forceren. Het hm. werd hem ook al voor gewaarschuwd. En dat heb ik trouwens zelf al ondervonden. Mooi. Dan ga ik nu maar recht op een doel af. Annie en ik zullen samen geen kinderen hebben. Hm? En vooral voor Annie is dat een enorme teleurstelling. Ja, dat begrijp ik. Nou, en nu begrijp je wel waar ik heen wil. Dat is een hele klap voor jullie. Hm. Waar je heen wilt... Nee, nee, eerlijk gezegd helemaal niet. Als Annie eens ging zorgen voor Gerardje en Manelaine, Hm? Hoe... Uh, hoe bedoel je dat? Nou, hoe kan ik dat nou anders bedoelen dan ik het zeg? Annie en ik gaan binnenkort verhuizen. Want in Haarlem kunnen we natuurlijk niet blijven. Als we nu eens een woonruimte zouden zoeken voor jou en de kinderen... en voor ons tweeën... zijn er dan niet een paar problemen de wereld uit... Ja, dat, dat overvalt me een beetje, Bert. Ik vind het aanbod natuurlijk fantastisch. Ik voel me er gewoon een beetje verlegen mee. Ik wil er graag eens over nadenken. En er dan rustig met jullie over praten. Zo dus op het eerste gezicht is het natuurlijk bijzonder aantrekkelijk. Dat dacht ik ook, ja. En mocht het doorgaan met die zaak van mij, dan is het woonprobleem ook meteen opgelost. Want daar is ruimte genoeg. Maar goed... Je weet nu waar ik heen wil. Ik begrijp dat ik hiermee nog erg over val en dat je daar nog eens rustig over wilt nadenken. Maar ik vond het toch wel prettig om je te laten weten hoe Annie en ik hierover denken. Hoe dan ook, ik vind het een fantastisch voorstel, Bert. En ik zal jullie er altijd bijzonder dankbaar voor blijven. Ach, schij uit. ook oh, een ogenblikje, Bert. Dag mevrouw. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik, uh... Ik ben Tru Sterk, de zuster van meneer Sterk. Ach, u bent Juffrouw Sterk. Ja, ja, nou hoor ik het aan uw stem. Ja, we hebben nog alles getelefoneerd, hè? Ja, ja, inderdaad. Uw broer is jammer genoeg niet thuis. Oh nee? Nou, dan wacht ik wel even. Ik zou zeggen, gaat u dan even naar het kantoortje, hè? Uw broer kan wel elk ogenblik komen. Ja, dat weet ik. Uh, uh, uh, uh, tenminste, dat vermoedde ik. Zo. Gaat u even zitten. Ik moet even die meneer afhelpen. Gaat u gerust uw gang, meneer de Wit. Trekt u zich van mij maar niks om? Ik kom zo bij u. Ik wil je niet langer ophouden, Gert. Dit is de zuster van de baas. Ah, dat hoor ik, ja. Ze is niet zo jong meer, hè. Hoe oud, dacht je? Oh, begin veertig. Volgens meneer Sterk is ze net dertig. Is niet te geloven. Mm -hmm. Maar ja, ze is natuurlijk wel erg groot en dik, hè. Dat maakt meteen veel ouder. Se, hoe kom je er eigenlijk bij om te stellen dat ze er ouder uitziet dan ze is? Och, ik heb wel een klein beetje mensenkennis, Gerrit. En dan trek ik zo mijn conclusies. Ik heb jullie daar wel het een en ander over te vertellen. Ik zou zeggen, bel vanavond even op, dan kunnen we een afspraak maken. Doe ik. Laat maar, kom er wel uit. Naar bent. Het, uh, het spijt me. ik kan u niets aanbieden. Er is hier geen gelegenheid om iets oh, klaar te maken. Oh, Dat geeft niks, meneer de Wit. En, en trouwens, ik zou u niet graag enige overlast aan doen, hoor. Oh, dat, uh, dat maakt niks uit. U hebt twee kinderen, heb ik gehoord, hè? Ja. Zijn het lieve kinderen? Ja, zeker. Bijzonder lief. Ah, oh, ik hou erg van kinderen. Ze kunnen zo ontwapenend zijn, hè? Ja, zeker. Wij volwassenen kunnen vaak nog veel van kinderen leren, vindt u niet? Ja, zeker. Ja, ja, ja, dat, uh, dat hebt u heel goed opgemerkt. Ja, uh, uh, het lijkt me erg leuk om een eigen gezin te hebben. Nou, dat is ook erg leuk. Tenminste, uh, laten we zeggen dat kan erg leuk zijn. Net wat u zegt. Het kan erg leuk zijn, maar de mensen verknoeien het vaak zelf, vindt u niet? Inderdaad, inderdaad. Maar ik vind het fijn eens met u kennis te maken. Ik had door de, de telefoon een hele andere indruk van u. oh ja? H Hoezo? Nou, we. Uh, ik dacht dat u nog kleiner was. Ja, niet dat u nou indirect klein bent, hoor. Helemaal niet. Ik dacht alleen dat u nog kleiner was. Oh, juist, ja. Op zo'n manier. Had u mij ook uh, anders voorgesteld? Ach, nee. Nee, uh, eigenlijk niet. Uh, u bent alleen nog... Gro uh, nog... Uh, ik bedoel, uh, uw stem, hè. Ik, ik vind uw stem zo... Uh, warmer dan door de telefoon. Oh, Ja. Hé, dat zegt nou iedereen. Iedereen zegt altijd truus door de telefoon is dus je stem heel anders. Wat oh, is dus toch. Ja, ik weet het niet hoor. Ik heb mijn stem nog nooit door de telefoon gehoord, maar het zal wel zo wezen. <lacht> dat begrijp ik. Houdt u ook zo van televisie? Hé, uh, televisie? Ach, ja. Wat zou ik u daarvan zeggen? Oh, ik ben bezot op televisie. Zal ik u eens wat zeggen? Die Ageet hè, en die Tanja en Mis. dat zijn gewoon vriendinnen voor me. Ik ben haar geen keer tegengekomen, weet u dat? Ze zat in de tram gewoon tegenover mij. Hoe bestaat het, hè? Uh, neemt u me niet kwalijk, maar uh, wie is ook alweer agate? Weet u dat niet? Kijkt u nooit naar de tv? Nou, eerlijk gezegd hou ik er niet zo van. Ik zie haar nooit iets. Ik er nog wel eens naar de radio. Oh Ja? Mm -hmm. Hoe bestaat het? Ik bedoel, dat is wel jammer, vind ik. Jammer? O, hoezo? Nou ja, dat zeg ik maar bij wijze van spreken. U kunt piano spelen, hè? Och, een beetje. Ik doe er niks meer aan. Weet u wat ik speel? Nou? De grammofoon. Ja, ik ben zo onmuzikaal als een tang op een varken. Dat is gek, hè? Want mijn broer is erg muzikaal. Die speelt van alles uit zijn hoofd. Vandaar natuurlijk dat hij deze muziekwinkel heeft. En heb u gehoord wat een plannen die heeft? Ja, ik ben erg trots op mijn broer. Ik hou ook erg veel van mijn broer. Want deze vrouw vind ik een beetje bazig. Hebt u de vrouw van mijn broer wel eens gezien? Jazeker. Ja, ik vind haar bijzonder. In elk geval kan oom Herman niet zonder hulp blijven, Bert. De dokter van het zelfs samen ze als de eerste tijd de verpleegster in huis kwam. Zal ik oom Herman eigenlijk vertellen dat ik zijn dokter heb opgebeld? Ja, dat zou ik maar doen. Waarom zou ik het niet zeggen? Oh, ik heb de dok dokter achter zijn rug om opgebeld. Ah, daar zou ik me niks van aantrekken. Hier zijn we er. Oh, het is toch wel te erg dat hij nou zelf open moet doen. Hij wil alles zelf doen. Dat is nou eenmaal zijn aard. Dat is ook de oorzaak van ons conflict. Zijn jullie daar? Oh, dat is prettig. Kom gauw binnen. Zo, als jullie je jas uittrekken, zal ik beginnen om koffie voor jullie te zetten. Niets ervan, om. U gaat om te beginnen zo gauw mogelijk weer in uw luie stoel zitten. Zeg, wat zullen we nou krijgen? Wie is hier de baas? Hè? Ik zal maar doen wat Annie zegt, ook. Oh. Nou, nou ja, tegen twee kan ik het niet op. Zo, ga naar binnen en maak het je gemakkelijk. Mm -hmm. Hoe voelt u zich nou op het ogenblik, om? Oh? Ach, eigenlijk heel normaal. Misschien een tikkeltje vermoeider dan anders, maar... als jullie het mij vragen, dan is het allemaal een storm in een glas water. Maar ja, het, het, is, het is natuurlijk wel zaak dat ik me een beetje ontzie, hier. Ja, per slot ben ik geen 18 meer. Hè. Maar eh, nogmaals, ik, eh, ik zie alles niet zo somber in... En als ik er een paar weken mijn gemak van heb genomen, dan, dan zal het wel weer gaan. Alleen ik, ja, ik zit die paar weken voor een praktische moeilijkheid. Hè. Namelijk, wat doen we met de zaak? Jij als zakenman, Bert, zult kunnen begrijpen... dat het me bijzonder aan mijn hart gaat om die winkel zo stomweg een paar weken dicht te doen. Natuurlijk. Dat, nou, ja, dat, dat, dat kan eenvoudig niet. En nu wil ik er maar rond vooruit komen wat ik in mijn hoofd had. En per slot hebben wij geen ruzie gehad, niet per twee. We hebben gewoon een, een verschillend inzicht in bepaalde zaken. Ik, ik had gedacht, zou jij me de komende weken niet kunnen vervangen? Ja. Wat vind jij ervan, Annie? Wat heeft de dokter precies gezegd, Tom? Nou, dat heb ik je toch verteld. Heeft de dokter u gezegd dat u na een paar weekjes rust weer ouder zou zijn? He? Nou, dat niet precies, maar het kwam er wel op neer. Dus ze heeft gezegd dat u over een paar weken weer in de winkel zou kunnen staan? He? Nee, niet met zoveel woorden, maar dat kon ik er wel uit opmaken, ja. Oom, zo oud als u bent, u jokt. Wat zeg je daar? Jok ik? Wat zullen we nou krijgen? Ik heb hm. dokter Oudshorn opgebeld, oom. Hm. En hij heeft me ten eerste precies verteld wat er met u aan de hand is. En ten tweede heeft hij ook letterlijk herhaald wat hij tegen u heeft gezegd. En daar kan ik bepaald niet uit begrijpen... dat u over een paar weken weer in de zaak zou kunnen staan. Hm. Hm? Nou, goed. Open kaart dan. De zaak zal ik nooit meer kunnen leiden. En waarom deed u het voorkomen van wel? Ach, ja... Probeer probeerde listig te zijn, Bert. Ik dacht, als Bert maar eerst weer in de zaak staat... dan uh, laat hij me vast niet in de steek... als blijkt dat ik niet meer terug kan komen. Ah, dat is niet helemaal eerlijk, Helm. Nee. En als u de zaak verkoopt, dan hebt u toch zonder meer een onbezorgde oude dag? Uh, wat kan mij een onbezorgde oude dag schelen? Ik heb die zaak nu bijna vijftig jaar geleden opgebouwd. Ik ben begonnen met een, met een stalletje op de markt, met een paar prutsboekjes... En toen met een winkel zo groot als een diepe kast. Ik heb de crisis doorstaan. Ik heb er een zaak van gemaakt die klinkt als een klok. Dat is mijn levenswerk, Bert. Begrijp je dat niet? Een zaak, dat is... Dat is als het waar mijn zoon. Moet ik die nou gaan verkopen? De zaak gaat mij aan het hart, Bert. Begrijp je dat niet? Ja. Dat is een mooie uitdrukking, om. De zaak gaat mij aan het hart. Hij is er al veel te veel aan het hart gegaan. En daarom gaan we nu ogenblikkelijk maatregelen nemen. Ten eerste is voor vanavond het onderwerp zaak afgesloten. U wint er veel te veel over op. In elk geval gaat de winkel morgen weer open. Als Bert geen gelegenheid heeft, ga ik er wel in staan. En dan, waar zijn de medicijnen die u gekregen heeft? Ik, ik, ik, ik, ik heb nog geen gelegenheid gehad om naar de apotheek te gaan. Nou, maar dat is toch te gek. Waar hebt u het recept? Op oh, de schoorsteen. Bert, zoek een apotheek die open is en, gaat, en kom terug met de medicijnen. En Ga meteen even langs huis en haalt een ander van goed op, hè? Goed ophalen? Ja, we blijven hier slapen. Ja, maar dat is toch niet nodig? Nou moet u eens goed naar me luisteren, om. U hebt nu meer dan vijftig jaar de lakens uitgedeeld in uw omgeving. En dat is per vandaag afgelopen. Vandaag is het uw aangetrouwde nichtje Annie die de lakens uitdeelt. De dokter heeft mij gezegd dat u dringend verzorging nodig hebt. Zolang u nog geen hulp hebt, zullen Bert en ik u helpen. Goed zo, Annie. Geef die oude brombeer maar flink van katoen. Ik smeer hem. Ik, ik ben zo terug. Ja. Uh, Bert, wacht. Nou, wat, uh, wat moet dat? Uh... Hij, hij is weg. Nou, ik zal een lekker kopje thee voor u zetten. Koffie is taboe, maar thee mag. Waar heb u de beschuiten? <kwijnt> nou, hoi nou eens, oom. Dan mag u alles doen behalve huilen. Ik het uh, ik niet. vroeg me alleen af, waar heb ik het dan verdiend? Waar je het dan verdiend hebt? Omdat u altijd een fijne vent bent geweest. Sinds de dood van uw vrouw bent u een beetje van slag af. Maar dat begrijpt iedereen. Maar voor mij bent u hoe dan ook een fijne vent. En vertel me dan nou maar eens gauw waar ik te beschuiten kan. Ik ben benieuwd hoe het in Haarlem afloopt, mam. En jij? Ja, ik ook. Als je op de leeftijd van die oom Herman dergelijke klachten krijgt, dan is het oppassen geblazen. Hm. Ik zie die man niet meer in de winkel staan. Nee. Wat jammer nou toch, hè, dat het tussen Bert en hem niet meer boterde. Alles had zo gesmeerd kunnen lopen. Tja, en ik geloof niet dat Bert er veel voor voelt om terug te gaan, als die oom Herman dat al zou willen. Hij kan hier een leuke zaak kopen, waar je nog veel meer plezier in heeft dan in die zaak in Haarlem. Alsof er om Herman weinig meer overblijven nadat hij de zaak verkoopt. Met de wit. Dag vader, u spreekt met Bert. Mag ik Gerrit even van u? Ik zal hem even roepen. Hoe is het in Haarlem? Oh, dat valt wel mee. Ik, ik zal u eens wat zeggen. Uw dochter Annie, die rust met er eentje. Die deelt op het ogenblik de lakens uit. Ja, wat wil je, Bert? Het is een kind van haar moeder. Wie is een kind van haar moeder? Maar ik zal Gerrit even voor je roepen. Ja. Telefoon. Hallo, wat had jij over mij te roddelen, Bert? Ah, dag, moeder. Nee, ik zei vader dat Annie op het ogenblik zo handelend optreedt. jongen ik wist niet dat vader me zo waardeerde, Bert. Dat valt dan weer mee, vrouw Wie is het? Hm. Bert. Hallo, Bert. Dag, Gerrit. Zeg, moet je eens luisteren. Ik zou je vanavond bellen voor een nadere afspraak. Ja. maar uh, Je zult wel gehoord hebben dat de situatie hier een beetje is veranderd. En daarom wilde ik ons gesprek even uitstellen. Is dat goed? Ja, hoor, uitstekend. Ik bel jou wel op. Prima, ik wacht wel af. Doe de goed aan Annie. Ik zal doen. Dag. Wat kijk je problematisch, Gerrit. Weet u wat me soms een, wel eens een beetje bezwaard? Nou? Dat zoveel mensen zich geroepen voelen zich met me te bemoeien. Tja, dat klinkt misschien wel wat krui, maar het komt er toch wel een beetje op neer. Zeg je dat nou in verband met dat telefoontje? Hm? Ja, ja, ook wel een beetje. Maar ik bedoel het meer in het algemeen. De mensen doen me een voorstel, hoofdzakelijk om me te helpen. En als je er niet op ingaat, dan lijkt het net alsof je ze voor het hoofd wilt stoten. Nou, ja, noem maar zo'n voorbeeld. Nou, mijn baas, hij gaat de zaak uitbreiden. Dat heb je verteld, ja. Daardoor zou jij een belangrijke promotie maken. Ja, maar en passant wil hij me ook nog aan een, aan een vrouw helpen. Zo? Tja, zijn zuster. Ik heb haar vandaag voor het eerst ontmoet. Het is best een vriendelijke vrouw, hoor, maar... ...dan ook in de verste verte totaal niks voor mij. Ik bedoel, ik, ik heb niks te, niet de minste behoefte om, om er wat nader te leren kennen. Maar ja, daar kom ik niet onderuit, hè. Dat heeft meneer Sterk al voor me georganiseerd. Het enige dat hieruit voort kan komen is dat de sfeer tussen meneer Sterk en mij minder goed wordt. Ik doe wel even open, vrouw. Nou, ik zou de mensen op dit punt maar precies zeggen waar het om staat, Gerrit. Ik ben bang dat jij veel te fijngevoelig bent. Het is maar goed dat ik geen meisje ben, moeder. Ik kan namelijk heel moeilijk nee zeggen. No, no. Zo, komt u binnen. Oké. Dit zijn mijn vrouw en mijn zoon. Dag, agent. Goedenavond. Goedenavond. Is er iets? Nee. Maakt u zich maar niet ongerust, mevrouw. Oh. Ik kom alleen maar voor wat inlichtingen. Is dit uw zoon, Pim? Nee. Ik ben een oude broer van Pim. Het gaat dus om Pim. Ja, uh, Zegt u maar wat u weten wilt, agent. Het betreft een geval van Joyriding. Twee lui hebben zich een paar dagen geleden vermaakt... met een gloednieuwe Amerikaanse wagen van een dokter. Oh. En die wagen ten slotte tegen een verkeerszuil geparkeerd. Om het zo nog maar eens uit te drukken. We hebben hieromtrent een zekere Peter van Delden ondervraagd. Komt deze naam u bekend voor? Peter van Delden? Nee... Zou dat een vriend van onze Pim moeten zijn? Ach, jawel, vrouw. Peter van Delden is hier wel eens geweest. Ik heb hem nooit ontmoet. Ach, nee, dat klopt. Nee, nee. Ik heb hem gezien op Pims kamer boven. Oh. Nou goed. Deze Peter ontkent iets met de zaak te maken te hebben. En als alibi gaf hij op dat hij ten tijde van het ongeluk... in gezelschap was geweest van uw zoon Pim. Nu sluit natuurlijk het een tanden niet uit, hè? Hoe bedoelt u? Nou, dat hij zowel het ongeluk met die auto veroorzaakt kan hebben... als ook in gezelschap geweest kan zijn van uw zoon. U bedoelt dus dat Pim ook... Ja, mevrouw, dat bedoel ik. Weet u misschien waar uw zoon zich eergisteravond omstreeks half tien heeft opgehouden? Eergisteravond? Dan moet ik eens even denken. Uh, uh, ja, ja, toen heeft hij bij zijn vriend Freek zijn huiswerk gemaakt. Weet u dat zeker? Nou, oh, in zoverre, dat heeft hij gezegd. Mooi. Zou u het adres van die Freek kunnen geven? Ja, zeker. Dat is Freek Postma, en hij woont op het Waalplein 12. Freek Postma, Waalplein nummer 12. Juist. Ik zal u niet langer ophouden. Als u uw zoon spreekt, mevrouw, wilt u hem dan vragen... of hij zich morgenmiddag om 12 uur wil melden bij de portier van het hoofdbureau? Ja. We zullen ervoor zorgen dat hij er is, agent. Juist. Uh, nee, nee, nee, dank u wel. Ik kom er wel uit. Dank u. Ik help u wel even. Ja, goedenavond. Goedenavond, Goedenavond, agent. Wat hangt ons nou weer boven het hoofd, man. Ja. Het is gek. Maar ik voel intuïtief dat Pim hier niets mee te maken heeft. Zou je denken? Ja. Ja, daarvoor was hij me gisteren en vandaag te rustig. Dat is vreemd, vooral. Weet je welk joch mij op het ogenblik het meest intrigeert? Nou? Die Peter van Delde. Ik heb die jongen maar even ontmoet. Een paar weken geleden, bovenop Pims kamer. Maar toch heeft hij indruk op me gemaakt. Ja? Het was een brutale vlegel. En toch had hij iets, iets. iets zieligs. Ik ga me wat meer bemoeien met de vrienden van Pimvrouw.